Japan adviseert 230.000 mensen aan de oostkust en in de buurt van de hoofdstad Tokio om het gebied te verlaten vanwege de komst van orkaan Faxai. Nog eens ruim 2,5 miljoen mensen moeten de rekening mee houden dat zij ook weg moeten. Groot Tokio heeft zo'n 40 miljoen inwoners. Faxai koerst af op Japan met windstoten tot wel 220 km per uur en in het ergste geval kan er tot wel 300 mm regen gaan vallen. Veel treinen rond Tokio zijn voor morgen geschrapt en de twee luchthavens hebben vluchten geannuleerd. Door orkaan Lingling Ling zijn dit weekend in Zuid-Korea drie doden gevallen en in Noord-Korea vijf. In Zuid-Korea zijn gebouwen beschadigd en zitten zo'n 160.000 huizen zonder stroom. Hoe groot de schade in Noord-Korea is, is onbekend. Een poging om de spanningen tussen de VS en Turkije... te verminderen rond de Koerdische IPG in het noorden van Syrië... lijkt niet erg geslaagd. Op basis van een gezamenlijk plan voerden Turks en Amerikaanse militairen... vanochtend voor het eerst een patrouillemissie uit... in het noorden van Syrië voor een bufferzone. Maar de Turkse president Erdogan beschuldigt de Amerikanen ervan... dat ze de gevormde bufferzone gebruiken als veilige plek voor terroristen. Erdogan bedoelt daarmee de Koerdische IPG in het gebied... die de VS IS juist ziet als bondgenoten in de strijd tegen IS. En op een dorpsfeest in een dorpje in Duitsland zijn vanmiddag 14 mensen gewond geraakt toen een braadpan explodeerde. Waarschijnlijk toen er regendruppels in het vet terecht kwamen. Zes van de gewonden verkeren in levensgevaar. Vijf hebben ernstige brandwonden en een zesde kreeg een hartinfarct.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 radio and please visit my website byronmetcalf.com